Ongeveer een miljoen Zuid-Koreanen hebben in Seoul een mis bijgewoond... die werd voorgegaan door paus Franciscus. Hij verklaarde 124 Koreanen zalig... die in de 18e en 19e eeuw vanwege hun geloof om het leven zijn gebracht. Machthebbers probeerden in die tijd buitenlandse invloeden uit Korea te weren. Naar schatting 10.000 katholieken werden toen vermoord. Het weer, geregeld zon, kleine kans op een bui... en vooral aan zee een stevige noordwestenwind. Het wordt 19 graden. Dit was het... Tudie bakker van de ANWB.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Yeah, we Dit is een uh, belangrijk moment. Ja, een belangrijk moment. Toebak leeft op de radio. Fijne toestel heeft aanstaan. Ja, zo is er een keer weer Hengstebal. Het was zo onduidelijk wat er allemaal precies ge ging gebeuren. Luisterers hebben er helemaal geen weet van, maar... Eerst zou ik er alleen zitten, dan uh, uiteindelijk met Jolande, uh, toen uiteindelijk met Marcus en Jolande. En nu zitten we met z'n tweeën. Met z'n tweeën, maakt helemaal niet uit. Uh, we zitten gewoon weer, het is een uh, spannende dag, we volgen natuurlijk op de voet. Wat gaat er nou allemaal precies gebeuren in Rusland met die witte vrachtwagens? Ja, ik hoorde vanochtend dat ze ja. toch niet naar binnen mochten. En, uh... nou, er zit ook niks in die vrachtwagens. De hel nee, uh, is maar geladen. En uh, dan is ook weer een panzer... De uh, panzervoertuigen zijn aangevallen door de Oekraïne, Maar de Russen hebben dat weer ontkend. Die hebben gezegd van... Nou, we hebben helemaal geen panzervoertuigen meer meegestuurd. Allemaal niet. Die zijn door een gat in het hek naar het verboden gebied gereden. Die zijn aangevallen door de, de mensen van de Oekraïnse leger. En die ontkennen dat, de Russen. Dus dan denk ik vind. Oh ja, maar hebben wij geen panzervoertuigen daar naartoe gestuurd? Bijvoorbeeld? Want die, in die contraille weten ze soms niet helemaal wat ze, ze neerschieten en wat ze neerhalen. Dus het kan zijn dat het misschien panzervoertuigen zijn van een heel ander land. Ja. Zou ik nog kunnen. Oh. Nou, ik vind het ja, allemaal voor, niet voor mij, is, uh... voor mij is Rusland gewoon bezig met een hele lege konfooi die kant op te turen. Ja. En uh, ja, dat... Ja, dat maar. in ja, ja. die witte voertuigen, het is leuk. Het, als ja, het goed. een witte fietsenplan is, dan denk ik maar het leuk. Kunnen, maar kunnen we niet erin kijken? Met de röntgenapparaten. Ja, we, uh, Amerikanen hebben toch wel een of andere satelliet of zo. Ja, het maf is wel. Die Amerikanen zeggen dat ze van het vliegtuig, dat vliegtuig wat ze voor ons hebben neergeschoten, als Maleisische Malaysische Airways natuurlijk, waar heel veel mensen van ons in zaten. Uh, daar hebben ze wel beelden van, zeggen ze, hebben we nog steeds niet gezien natuurlijk. Maar niet toevallig, want dit hebben ze nou weer geen beelden. Dat vind ik dan wel jammer. Ja, dat vind ik raar. Want volgens ja. mij overal waar, waar iemand een scheet laat hebben ze, ja, ze, hebben ze een sliep boven. Ja. Het is uh, vandaag niet zomerdag. Nee, het is vandaag uh, het heugelijk feit. Can you my driver? Ja. Is Madonna? Ja. Hey, Mr. T. Madonna is vandaag jarig. Week mm. Wie? Madonna. <laughs> nee, die ken ik nog wel. Nee, die ken ik ook niet. Ja, nou, precies. Maar goed, uh, nog meer mensen jarig. jaren En wat er allemaal gebeurt is door de jaren heen. op 16 augustus straks in 2 uur voor dit radioprogramma. En tot die tijd natuurlijk leuke muziek. Onder andere dit beentje: Asteroid Galaxy Tour. Een beetje. Gisteren was ik mijn radioprogramma aan het voorbereiden thuis. dat doe ik altijd op de, op de keukentafel. Dus ik draai deze plaats zo. Er zitten uh, zit wat oudere vrouwen bij aan, mij aan, ta je mij aan het, tafel. Je, je doet dat op de keukentafel. Wat doe jij allemaal op de keukentafel? Oh, wat, dat wil je niet weten, dat ik allemaal op de keukentafel doe. Maar dat Met die, doe die oude ook. vrouw. Met die oude vrouw doe ik dat op de keukentafel. En die, ik draai deze en zeg van. Wat een wilde muziek, mag je wat zachter? Ik denk, oh, nu wordt het tijd om in te ruilen. <laughs> is met twee maanden ouder dan ik. En ze van, dit wilde muziek. Nou, ik zeg, doe eens even een maal. Ja, nou, het, mijn hoofd staat er even niet na. Ik zeg, nou, we moeten we eens even gaan veranderen. Kan het er ook niet. Asteroid Galaxy Tour. Ze speelde gisteren in de... Welke, te, welke tent speelde ze in? Je, je vrouw? Nee. jij ja, die speelde ook meteen in de tent. Nee, die speelden met mij tent. Nou, hou ze nee. op, zeg. Schmeerig. Ze, ze, ze speelden in de, de Alpha-tent. In de, de, de Alpha. De, de belangrijkste. De, de ze, ze hebben nog maar twee cd's uit, zie ik net. En dan komt de derde cd uit in september. Ja. Ja. En ze komen ja. uit Denemarken, dames en heren. Ik heb ja. wel een beetje heel veel vrienden van me. Namelijk. Ja? Ja, zullen we wat leuks doen van het weekend? Ja, nee, ik sta op Lowlands. Oh. Ik sta ja. op Lowlands? Dat klinkt ja. of ze spelen daar, maar dat niet. Nee, nee, nee. nee, nee okay. dat, dat, dat niet. Ja, nee. die heb ik er ook tussen zitten. Maar. Ja, precies. Nee, maar... En toen keek ik zo naar buiten en op dat moment dacht ik, je zit nu in een tentje op Lowlands. Heel plezier. Toppertje met dit weer. Nou, gisteren was het nou, toch de, wel redelijk? Ja, en vandaar. Nou, ik, ik heb zelf in Utrecht uh, ja? gezeten en ik heb alleen maar regen gehad. Oké. Okay. En uh, ik kwam hier thuis en ik had het met mijn ouders erover en die zeiden, regen? We hebben het de hele dag droog gehad. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, Maffia. Ja, ja, het is echt uh, het is maf weer. Wij waren uh, op, vakantie, op vakantie. Ik ben er misschien vijf dagen even uit geweest. Ja, sorry. Het ja, is vakantie. Dat doen, we ze... dat, doen we ze... dat doen we toch vakantie? Vijf dagen. Ja. En ik was naar Doesburg en ik zat in een trekkershut. En ik was eerst in een staakkerf, En je was hele burger En mijn vrouw zegt, nee, we gaan in een trekkershut. Dat is veel wilder. Dus we komen daar naar in Doesburg. Ik stap die trekkershut binnen. En ik val bijna met mijn hoofd bijna tegen de achterkant. Het is zo klein. Het is gewoon een schuren. Een schuur met vier bedden erin. Maar ja, toen begon het zo hard te regenen denk ik van, het is ook wel knus. Het is ook wel knus, dus een klein hutje met z'n vieren. En dan kijk je naar die tenten, die halfstaand te weg te soppen... dat je denkt, nou, dat is een goede keuze geweest dit. En wat ah. dacht je, kinderen? Ja, die vond ik ook leuk. Okay. Ja, we hebben ontzettend genoten, echt. Dat is echt waar. Ik heb jullie genoeg gedicht gedaan. Nou, dat valt wel mee. Maar goed, dat heb je altijd met z'n vieren, een klein hutje natuurlijk. Goed, uh, ja, de Lowlands is van start gegaan gisteren. Onder andere hebben ook nog andere bandjes gespeeld. Je kent ze misschien wel van deze plaat. Ik word er nooit heel erg blij van deze plaat. Dat was natuurlijk een cover van de lakpunt. Maak me ook verder niet ja, uit. Tricker speelde. Maar we kennen ze natuurlijk ook veel beter van deze plaat. Dit is natuurlijk veel heftiger gewoon. Let's go! Ja, sorry. Ja, ik word meteen mijn vingers getikt. Dit kan ik in de ochtend wat niet draaien. Dus dat gaan we ook niet? niet draaien. Het niet te wild. Te wild. Te wild. Wat, ah, wel weer, okay. wat, wat wel weer positief is, dat ze daar. Uh, ze hebben nu een statiegeldtent. Kan je daar. Buren. Uh, nou ja, je kopen hem eigenlijk en dan kan je geld terugkrijgen... als je de tent weer inlevert. Het is echt, stel dat je 500 zakken aan elkaar geplakt, alleen wit gemaakt... en dan krijg je 15 euro terug. En het kost 100 euro. 100 euro? 100 euro. Wat kost, wat kost eigenlijk? Uh, weet jij dat? Wat Lowlands kost? Hoe kijk jij even op de tickets? Ik zie allerlei dingen de tickets. tickets. Er waren nog tickets te kopen, geloof ik. Nee, Lowlands is uitverkocht, zie ik net. Ik geloof dat is dan heel kort gegaan. Goed, uh, 135 uh, Inclusief 10 euro's servicekosten, camping en pendelbus kost ja? het festival 195 euro. 195 euro. Nou ja, goed, als je dan drie dagen onder de pannen bent. Best lekker natuurlijk. Vroeg. Ja. Nou, jij ja. Nou, ja, ja, twijfel, Jij hoeft niet zo nodig heen, dus. Oh, en dan moet je nog een parkeerticket voor 15 euro. <laughs> ja, daar komt dat altijd bij. Uh, servicekosten, administratiewerk. Ja, ja, ja. Voor je het wees je 300 euro. Nou, hij maakt je ja, uit. We spelen goede bandjes. En onder andere een van die bandjes die er speelt... is Cage the Elephant... In the air. De air, niet air, maar in die air. Dat is wat ik van mijn uitspraak. Goeie geld, dames en heren. Do it all the things that want Een gezellig achtergrondmuziekje. Ja. En dan nu! leeft! Uh, echt. Nou, nou, niet iedereen is er gek van, dat kan. En het heet dus uh, In one ear. En right out the other natuurlijk. En het is een leuk, leuk bandje Cage the Elephant. Precies. Hey, Precies. Maar uh, die speelde dus op Lowlands. En nou misschien ik weet niet of ze, uh, gisteren gespeeld hebben, ben je gewoon dit weekend. Dat is sowieso. En dit heet dus uh, In the Air. één oor in, ander oor zo weer uit. Huh? The ear. Uh, ear. Ja. Je oor. Heer. Dat Wel verwarrend. Wat? Dacht, uh, wat dacht je dan? Heer? In die air. The, in die air. Nee, dat is air. Air. Wat voor cijfer uh, zi zi zit jij voor Engels op school? Huh? Nee, maar... <laughs> ja. Uh, yeah, yeah. Uh. Rare, rare, rare. Ja. Waar, Wat zeg je nou? Er. Lijkt wel B12 <laughs> van uh, Basje en Adriaan trouwens. Wat zeg je nou? en trouwens, uh, nieuws over Basje, hè? Ja. Nieuws over Basje? Ja, dat was, was, was, was brand Brand? Ja, Brand bij zijn, uh, zijn, bij zijn huis. Nee, nee, dat ziet er altijd ook wel een beetje raar. Hè? Maar goed, het was een pruik natuurlijk, het was geen echt van. Uh, nee, het schijnt dat zijn vrouw had iets aan laten branden of zoiets in de keuken. er komt puur uit de keuken. Rook en uiteindelijk uh, nou, het viel het allemaal wel mee, ja. maar het was wel even schrikken in het huis. Ja, de keuken is ook een pastie. hele gevaarlijke plek. Ik heb ook besloten om in mijn huis gewoon geen keuken te doen. Nee? nee. Daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Ik denk, pas geleden zag ik iets op nieuwsje: je kan een soort uh, vloeistof bestellen via internet. Daar zit alles in voor voeding. Uh, dat moet je gewoon een uh, paar keer per dag moet je tot je nemen. Ja, dus en dan is het klaar. Ja, dat is heel slecht voor je. Want dan sterft je hersencellen af. af. Uh, Hoezo? Ja, nou, omdat als je, uh, als je eet, dan ben je aan het kouwen. Kauwen is voor je hersenen iets heel ingewikkeld. Ja, dat klinkt okay. heel stom, maar... Ja. Uh, dat is wel zo, omdat je heel veel verschillende. Je bent aan het proeven, je bent uh, een spier aan het bewegen. en nou, Je bent heel veel dingen tegelijkertijd aan het doen. Ja? En uh, ze hebben getest bij mensen die dus bijvoorbeeld... Uh, uh, door omstandigheden niet kunnen eten. En zonder dan, voeding. En dan zonder voeding krijgen. Ja? Die, daar gaat naar hersencellen uh, echt ja, veel sneller van achteruit... dan mensen die gewoon nog okay. te eten krijgen. Ja, ik kan zeggen, ik werk met, onder andere met iemand die dus bijna niet kan kouwen. Dan moet je ook ja? zeggen, alles binnen. Nou ja, prop is een beetje onherbiedig, <laughs> oh, oh, maar. Oh, oh. maar dan moet je gewoon alles er binnen brengen. En, uh, nou ja, op zichzelf komt het toch wel heel slim uit de kast toe, moet ik zeggen, uh, af en toe. Nou ja, het, het, het schijnt dat je dus uh, ja. je, je hersencellen uh, cellen, uh, langzaam afbouwen als je niet koudt. Ja, het is ja. Het is natuurlijk ook weer iets spieren Ja, het zal allemaal wel een beetje gaan hangen natuurlijk. Maar vraag me wel af wat het effect heeft van die mensen die de hele dag om eten. Ik vond dat echt... Pas over gehad natuurlijk dat tijdens de toespraak van de, van de Normandië-dinges... Ja. Ja, ja, ja. Dat Barack Obama daar ongegeneerd stond te kauwen Terwijl uh, de, long, de Hollande... Hoe heet ik het? De, de Hollande. Hollande aan toespraak gaf daar. Dus dat echt Barack Obama zou... Pas je nog een boterhammetje aan wegbrengen. Dat is echt zo chineal, ik denk, Je hoeft niet altijd te kouwen. Tuurlijk, je, af, je afstand, uh, noem je dat, je, waar je vandaan komt, moet je niet verlogenen. Yankees kouwen heel vaak. Maar niet op alle, alle plekken. Nee, vind ik niet. Dat klopt. Nou, eens kijken we nog meer maffe berichten hebben die uh, ja, nee, ons bereiken. Ik, ik heb hier best een uh, bizar bericht. Uh, een vrouw die uh, was lekker wat aan het eten in een restaurant. Ja? En ze was, uh, hoe heet het, aan het drinken. Ze, ze was thee aan het drinken. Ja? Alleen, daar uh, bleek een uh, chemisch reinigingsmiddel doorheen te zitten. Uh, ja, en de vrouw was niet uh, gewoon ziek van uh, nou, even op het toilet en klaar. Nee, nee ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Oeh. Um, de vrouw had een uh, hapje en dronk uh, een drankje bij uh, Dixie's Barbecue Pit. Ja. Klinkt natuurlijk al niet. Nee. Uh, in, in de Amerikaanse staat Utah. Um, toen ze een uh, slokje huisgemaakte ijstee uh, uitspuugde en tegen haar man zei, volgens mij uh, heb ik uh, net uh, zuur gedronken. Wat bleek, een uh, werknemer had in de keuken een um, friteuse uh, aangelengd met water en hij dacht dat het, uh, uh, ja. nou ja, het uh, su suikkorrels waren. Okay. En dat hebben ze per ongeluk uh, aan de vrouw gegeven. Jezus, hoe verzin je het? Hoe zou je het... Uh... Druk, druk aan de bar. Ja, welke nou, pff, pak maar een paar glas hoor. Ja, oeh, jeetje. Nou, nou, En dat genoemd. is dus de reden waarom je altijd het in de verpakking moet laten. Altijd in de verpakking. Ik schenk het zelf al in. Ik maak het zelf lopen ook. Ik <laughs> ben gek geworden, zo. Die risico's hoop ik niet meer natuurlijk, hè. Nieuwe single van The Cooks. Of ze ook bij een sector zitten, weet ik niet. Maar zo klinkt die wel een beetje. Around Town. Straks even kijken wat er allemaal speelt in en rondom Zandvoort. Wat er is weer een hoop gebeurd. we zijn een weekje weg geweest, dus dan uh, mis je het toch alweer gauw of wel. Someone to drive around town. I need someone to love when the chips are down. Oh, yeah. you know When the chips are down, de Cooks... Er, er staat round. iemand op de achtergrond omdat je een eindig gillen. Dat vind ik een beetje vervelend. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, nu is hij weg. Ja, Oké, okay. nou fijn. Ik ga de nieuwe zingel van de Cooks. Het is niet vernieuwend, maar het is toch wel weer een grappig based. Het doet een beetje denken aan een of andere. Halleluja, kom tot elkaar, weet je, hoor. En ze waren in het begin al een beetje kant een beetje opstandige jeugd was maar. Goed, dat is alweer lang geleden. Dus we staan er ook al over tien jaar geloof ik. Dus dan krijg je dat. En dus een scherp uh, randje een beetje af. Dan zijn het. Uh, er is geen jeugd meer. Nee, er is geen jeugd meer. Precies. Nou, het is uh, bijna half negen om half negen altijd even het uh, nieuws uit Zandvoort. Precies. En nu ook. Uit Zandvoort. Ja, het was uh, de afgelopen tijd een beetje moeilijkheden bij uh, het uh, kaartjesapparaat van de NS. Ja? Uh, de laatste drie dagen hebben veel mensen, uh, veelal toeristen, uh, uh, moeilijkheden gehad met het uh, treinkaartje. Om aan treinkaartje te komen. Uh, medewerkers van de VVV Zandvoort schoten maandag en dinsdag uh, de hulp en probeerden uh, vooral... Toeristen, eigenlijk die, die daar problemen hadden. Ja, wat hebben ze gedaan? Ze hebben die, die treinkaartjes, zeg ja? maar. Het waren altijd van die mooie papieren dingen. Ja? Ja, het is vervangen door die chipkaarten. Maar ja? dat zit weer heel ingewikkeld in elkaar. En ik moet ook elke keer als ik bij dat apparaat sta. Moet ik drie keer kijken van hoe werkt het ook alweer. Ja? En uh, ja, wat ze ook hebben gedaan. Is de uitleg alleen in het Nederlands Dus al die Duitse en Engelse ah. en, en Franse toeristen en zo. Je die hier gecheckt? Zitten, die zitten echt zo: hoe werkt het? Werken. Ja, vroeger was het gewoon lekker. Dan kreeg je gewoon niet in je handen en je denkt van, nou, hier kan ik mee de trein en dan komt de man naar me toe en die vraagt iets. En ik denk nou, ik geef dat kaartje maar. En dan is het goed. Maar tegenwoordig werkt het natuurlijk helemaal anders. En uh, ja, dat is even wennen. Ja, ik vind het beter hoe ze dat in Frankrijk zeggen. Maar zoals als je naar Parijs gaat, daar heb je, kun je dan een kaart kopen. Ja? En daarmee kun je gewoon door heel, voor een x-aantal dagen, wat je zelf wil, kun je gewoon door heel... Uh, Parijs gewoon reizen. Misschien moeten we gewoon belasting invoeren, gewoon vervoersbelasting. Uh, Iedereen betaalt gewoon een X-bedrag en je mag gewoon je leven lang gratis. Uh... Nou, daar ben, ik, daar ben ik altijd Als je mensen met het openbaar vervoer wil laten gaan, moet je ja. het gratis maken. Maar goed, dat ziet de net niet zitten, want er moet altijd wel weer wat extra geld binnenkomen. Nee, maar die hadden we nooit moeten privatiseren. Nee, nee, dat hadden we nooit moeten doen. Maar goed, uh, op een of andere manier. We zijn nou weer iets bezig met laserstralen en met die blaadjes. Nou, maakt dat maar niet uit. We zijn uh, weer in het Zand voor het Nieuws aanbeland. Zwingen de zwinnende, zwingende zandsculptuur van vrij ze staan er weer. En vooral op gasthuisplein, daar staan de meesten. En uh, de prijswinnaar is ook al bekendgemaakt. Het is de zandkunstenaar Furcus Vanny. Die heeft gewonnen met zijn uh, beeld over een viking... Uh, iets met een vikingschip, geloof ik, ja. En uh, de toespraak werd gehouden door uh, Gerard Kuipers van uh, toerisme. Hij, hij beter de spits af en deed het in het Engels... Echt Europees gezien. Gewoon hartstikke goed. En uh, iedereen, werd nog, uh, iedereen bedankt uh, Belinda Currens nog even, Die heeft heel veel voor moeten doen om het gewoon in het dorp te houden. Want uh, iedereen wilde het graag naar zich toe trekken. Het is ook de bedoeling dat het ook wel het land ingaat nu ook trouwens. Uh, de, de zandsculptuur. Uh, dus dat is, uh, het wordt uh, iets van heel Nederland. Maar bij Zandvoort is het zeg maar wel een beetje begonnen. Daardoor is het groot geworden. Dus loop het, uh, het, het dorp even in. of Kom naar Zandvoort toe en bekijk de beelden even. Ze zien er weer heel fraai uit. Ja, Mijn ouders die waren op vakantie in, uh, in uh, Zeeland. En daar hadden ze nu ook zo'n zandsculpturen-ding. Uh, uh, okay. Oké. Ja, dat gaat de goede kant op. Ja, nog komen nog er komen steeds meer. Ja, het is weer zover. Uh, de laatste tijd hoor ik een beetje te veel van dit, bericht, dit ja? soort berichten. Maar er is weer een dronken automobilist de bocht uitgevlogen. 27-jarige automobilist uit Zandvoort is zondagochtend uh, onder invloed van alcohol uit de bocht gevlogen. De bestuurder bleef. Ongedeerd, maar de auto moest uh, ja, weggesleept worden omdat hij zwaar beschadigd was. Rond uh, 4.30 uur kreeg de politie een, uh, een bericht uh, dat er een ongeluk was gebe gebeurd. De man, hoeveel uh, chromhiel ja, hij in zijn bloed staat deze keer niet bij het bericht, helaas. Okay. Wel ja. dat zijn rijbewijs is ingenomen en dat hij is aangemeld bij het CBR voor een reefvaardigheid. Ja, precies. We uh, hebben even scherp onder uh, de uh, hoeden nemen. En ook uh, was het pas geleden een, een motorrijder die ook weer een fietser heeft aangereden. En de motorrijder was ook onder invloed van, uh, van alcohol. En uh, de, de, de vrouw die had aangereden, de fiets was helemaal in puin. Echt niks meer van over. Maar uiteindelijk had ze niet zo heel veel. Dus dat kwam wel weer uh, mooi uit, zeg. Goed, uh, goed. Tot zover de Zandvoortse berichten. Volgende uur hebben we nog veel meer voor jou in petto. Nu even Troy Sivan en Happy Little pill. Proud alone. And every second passing reminds me I'm not home. Bright lights and city sounds ringing like a drone. Unknown, unknown. All the blaze dies, empty hearts. Buying happy from shopping carts. Nothing but time to kill. Sipping life from bottles light bodyguards, Gucci down the boulevard, cocaine, dollar bills, and my happy little pill. Take me away, dry my eyes, bring color to my skies. My sweet little pill, take. Like a rock, a float. Sweating conversations seep into my bones Four walls are not enough I'll take a dip into the unknown Unknown place, dies empty hearts Buying happy from shopping carts Nothing but time to kill Sipping life from bottles Tight-skinned bodyguards Gucci down the boulevard Cocaine dollar bills And my happy little pill.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 Oh, dit is wel een beetje mijn muziek hoor, dit. Beetje zo'n beat, een beetje voorslepend, een beetje dramatisch. Vind ik het ook wel weer grappig, dit. Troy Sivan, nieuwe single, heet Happy Little Pills, Cocaine Bills. Ja, geloof ik wel, dat over heel veel, uh, aan heel veel bankbiljetten zitten heel veel drugs, omdat heel vaak met die bankbiljetten worden kokinnen, via de neus naar binnen gehaald. En uh, nou goed, Ik denk is wel, ik echt... wat ruik ik elke keer. Ja, bedoel je? Nou, ik ga altijd zo, nieuw geld krijgen. Oh, even ruiken. Oh, en ik denk, ho, geeft dat een goed gevoel, die, koken, of die, uh, die uh, bankbilletten. Maar er zit gewoon wat aan, die bankbilletten. En dat is dus Kokine. Dit was Happy Little Pills, een nieuwe single. En ja, het is wel toepasselijk om die plaat te draaien. Toen gisteren al een nieuws over apothekers... die wel uh, 6 euro vragen voor voorlichting... maar het eigenlijk heel slechte voorlichting geven. En Nederland is natuurlijk ook wel het, van, het land van de happy pills. Hier komen natuurlijk ook heel veel XTC-pilletjes vandaan. Maar goed, wel weer goed uh, nieuws voor de wietgebruikers. Uh, want de woonwagenkampen worden natuurlijk Nederlands erfgoed. En waar mee, zijn meestal de wietplantages? Bij woningen, of bij, uh, bij uh, noem je dat, uh, woon, uh, woonwagengebieden. Daar staan meestal. Uh, de ja, toestanden allemaal. Ja, en op industrie, industrie ja. Ik weet er nog wel een paar hoor. Ja? Als je nog nodig hebt. Ja, oké. Okay. Heb nee. Heel af en toe kom ik er wel eens ergens in. denk van... Wat ruik ik hier toch? Ik heb er ooit eentje naast mijn huis gehad. Twee huizen verder. En dan ging die garage open. Hé, hé. Hey, hey. En toen was ik er ook meteen. En dan voel je het ook van... Hé, is hier iets aan de hand? Ik heb ook ooit boven een hasshop gewoond. Moest ik altijd door de hasshop naar mijn appartement toe. Hartstikke gaaf daar met streepje onder de En uh, Dus ik, ik ken die geur helemaal door en door. Dus als ik ergens ben en ik... Ik dacht dat denk ik van, hé, hey, staat er iemand op een sigaret? Nee, dan is er iets anders. Vaak is er iets anders. Maar goed, uh, het is wel maf. Heb je het gevolg dat de woonwagenkampen Nederlands erfgoed gaan worden? Wat? Ja, woonwagenkampen worden Nederlands erfgoed. <laughs> het is, ja, het schijnt iets, uh, ja, slechte sma smaak moet je ook uh, behouden, zeg maar in Nederland. Maar er is toch maar één reden waarom die gasten in een woonwagenkamp wonen? Ja, omdat ze geen huis kunnen krijgen. Ja. Nee, nee, nee, nee. Nee, het is gewoon, dat komt gewoon van vroeger, weet je, rondtrekken. Met zo'n paard voor de wagen. En dan wat van de ja, ene waarom... woonwagenkamp naar het andere woonwagenkam. Oh, sorry, ik, ik ken wat kampers. Ja? Uh, nou nee. huh? Ik kan me niet voorstellen dat je daar wil wonen. Nou ja, die, die mensen gisteren opnieuw waren. Die hebben er echt werk van gemaakt. Die hebben gezegd, het moet net als erg goed worden. Want dat, dat is toch onze manier van leven. Dus die hebben het voor elkaar gekregen ook. Okay. Het nou staat op ja. lijst met uh, Nijmegense Nijmeegse okay. Vierdaagse, met uh, de Werkvol, uh, nou, allerlei gebouwen en zoiets. Dus dit moet behouden blijven. Dus al die plekken die ze nu hebben gecreëerd om uiteindelijk zeg maar, dat hele kamp leeg te halen. Want als er iemand dan doodging, mocht die plek niet worden opgevuld, die wordt nu straks gewoon weer opgevuld. Dus het blijft. Oké. Okay. Nou ja, goed. Okay. Ik, bedoel, uh, nou ja. Uh, ik bedoel, er komen wel leuke mensen vandaan, Frans Bauer, hè? Ik zeg altijd kop houden, maar de meeste mensen vinden hem toch wel leuk? Ja, ja, nou, dat is waar. Ja. We zullen het zien. Uh, het is toebak Leeft op de Raadjes vandaag zonder Jolande. Als je denkt van, hé, hey, ik hoor helemaal geen vrouw. Geen vrouwelijk geluid, dat klopt. Die zit thuis. En, uh, wat, wat, wat, wat was er nou? Had ze... Ik heb Wie deed het gedaan. Was dat het? Ja, ik, ik je weet Je hebt een mailtje gekregen, geloof ja. ik, een uh, berichtje? Nou, ik, ik denk dat ze het niet zo leuk vinden als, als ik die Als je het voor lezen. Maar laat ik zeggen, het was erg gezellig gisteren. Ja. Hou het daar maar op. Ja, oké, okay. dus, nou ja... Helaas. Hé hey lande, kom eens van die fietsen. Nee, er is hij niet eens opgeklommen. <laughs> en deze kant kant opgekomen. Dus, nou, uh, ja, ja precies, wij waren met de auto. Straks ja. meer berichten. Vast wel aparte berichten. Deze muziek heb ik net voor jou ingestart. Dus ik doe even een volgende plaat. Doei. Beentje uit uh, Santa Barbara, Amerika. Tot de Wet Sprocket. Ja, we zitten dan niet de band Het nieuwe Nieuw Constellation. Dit leuke muziek, niets aan de hand. Nieuw Constellation, tot door Wet Sprocket. Je zou denken, is het een nieuw beentje. Geheel niet. Bestaat sinds 1986, ontstaan in 1986 in Santa Barbara. En ze zijn ooit ontdekt in 1992. Duurde een paar jaar en toen in één keer was het een grote hit. Dat heette toen Fear. En in Nederland is het nog niet gelukt. Nee, niemand kent die band. Maar goed, daar ga ik verandering in brengen. Ik ga het gewoon regelmatig draaien. Op de en radio. waar dan wel, zijn? je? In uh, Amerika, uh. Santa Barbara. Maar ja, we moeten meteen. niet zoveel Amerikanen hierheen halen. Nou. Nee, we gaan niet boycotten. We gaan Nee, we gaan, boycott, we ah, al... nee, <laughs> wij, wij gaan niks met boycotten doen. Bedoel, we zitten allemaal dat fruit in ons maag. Ben jij meer fruit gegeten? Ja, als ik nog meer fruit moet gaan eten... Dan krijg ik denk ik wel uh, overkill. Want ik eet denk ik per dag... Nou, drie stuks fruit kom ik wel aan, denk ik. Zouden, ik hoorde zo'n gast... Die, die, die, die, die, die, die tegenwoordig zeg maar, de tomatenindustrie... Ja? En die zegt, ja, Nederlanders denken dat ze heel veel tomaten eten. Ja. Maar wij eten gemiddeld ongeveer een, een, een, een, een drie kwart tomaat per dag. Ja. En als je bijvoorbeeld naar Italië of zo gaat kijken. Ja, dat is daar, wel iets anders. Daar eten ze gemiddeld acht tomaten per dag. Acht tomaten per dag? Ja. Man, weet je het gek dat ze er altijd een beetje bruin rood zijn daar. <laughs> dat komt niet door de zon, dat komt door die tomaat. Stel dan, als je teveel worteltje zegt: word je ook rood. Word je oranje toch? Word je oranje, ja, oranje rood. Ik bedoel, kan me nog iemand zijn uit mijn jeugd herinneren. Die altijd heel veel wortel. En ik kon het ook zien aan. Serieus? Ja, ja, of moet mijn verbeelding zijn geweest. Maar moeder zeggen, Ja, het kan zijn. Moet je eens vragen of je veel wortel eet? Ja, dat klopt. Als veel wortelen. Oké. Okay. Ja, bijna okay. elke dag. Bijna elke dag. Maar goed, uh, ja, we zitten met het fruit in ons mag. En ik, ja, ik eet dan veel fruit. Echt heel veel fruit. Als ik, maar een klein beetje. Ik heb zin om te snoepen. Dan eet ik fruit. Pak ik dan schilk gewoon weer even een appel. Een Sinusappel. Een, een hele schaal voor me. En dan ah, ik zit denk, ik in een avonds mag... nog. Uh, als we nou gewoon groenten en fruit uh, gratis maken voor studenten, dan ja, zijn we er dus zo vanaf. Uh, ja. Maar ik, Want dan... uh, ja, maar ik denk niet dat ze daar beter van worden. Want wie moet dat gaan sponsoren dan? De regering weer? Ja, de regering. Ah, oh, natuurlijk. natuurlijk. Ze hebben ook 100 miljoen in één keer zomer ergens uit vandaag getrokken. Hé, hey, dat gaat naar Defensie, was ik vandaag. Ja, waarom dat nou weer vandaan kwam? Ja, Dijsselbloem had ooit een potje gevonden daar zat 50 miljoen in. Maar nou, kijk eens wat ik hier vind op de achterplank. Ja, nog even, uh, uh, uh, nog eens uh, een keer uh, zat nog tussen de, tussen de kussens op de bank. Ja, 100 miljoen. Ja, omdat het nodig is. Omdat er toch allerlei brandhaarden in de, in de wereld zijn. Ja, dat, dat zien we, maar kunnen we dat gaan oplossen. Ik betwijfel het hoor. Wij als Nederland. Hm. Ja, ik weet niet of dat echt uh, gaat gebeuren. Nou, ook even een grote brandhaard hier in Nederland natuurlijk. Uh, Dave Roelfink, vast na vage verklaring vandaag in de Telegraaf te lezen. En uh, Drief, uh, Dries Droel Roelfink, weet je van die, zwem van die zwembroek, uh, die zegt, dit juich ik toe. Ik denk, nou, heb ik het nog goed gelezen? Wacht even. Dave Roelfink, de zoon van uh, Dries Roelfink... is dus vastgezet omdat hij waarschijnlijk betrokken heeft gehad. Betrokken is geraakt bij een, een soort uh, overval... bij een huis waar ze al binnen waren na, na een feestje. En Dries zegt dan, goed, pak mijn zoon maar op. En die zegt... Waarvoor? Nou, of je vraagt misschien nog waarom. Nou, omdat het een beetje duidelijk moet worden. Zet die man eerst maar eens vast en zoek het uit. en dan wordt het gewoon duidelijk dat hij er niks mee te maken heeft. Maar het is wel maff, want hij is echt in die slaapkamer geweest. Hij heeft echt die, dat kluis overgemaakt. die juwelen wist hij ook te vinden bij welke vriend die in huis lagen. Dus dat is ook een beetje raar. Dus ja, wat het nou echt... Nou ah, ja, ja, dat hij zegt van, nou ja, zet hem maar vast. Ja. De... Het MAF is mijn ouders wonen in sint maartensbrug En dit is in Burgerbrug. Dat is twee kilometer ja, bij elkaar vandaan. Dan. Dus ik ga toch aan mijn ouders vragen, misschien zo eens in het dorp vragen... Dat is toch die weg... Welk huis dat is. Dat is toch die weg richting... Uh, richting uh... Nou... Als je richting Tesla gaat, zeg maar. Ja, dan kom je ja. langs al die ja, klopt ja, ja, ja, klopt. Je hebt hier de Flopbrug, Burger Ja, Burgerflopbrug. Uh, nou, ja, uh, ja, daar, okay. daar is het vlakbij. Nou, daar staat wel een hele dure villa. Ik weet niet of je daar op bezoek is geweest, die, die zoon. Met een afterparty, maar daar lijkt het wel op. Dus uh, Dries denkt van, uh, sluit mijn zomer maar op. Maak dat maar eens even duidelijk, dan zal je zien. Hij heeft helemaal niks gedaan. Ofwel. Ofwel. Ja. Ofwel. Dus, nou, nog meer maffe berichten. Ik zie ja, dat uh, wifi maken schoolkinderen ziek. Ja, uh, het, uh, in Canada is, uh, maken ouders zich uh, ernstig zorgen... omdat uh, ja, de kinderen die worden... die hebben ja, eigenlijk allemaal uh, last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid... heugverlies, nachtelijk zweten, uh, uitslag, ja? slaaploosheid en zelfs hartkloppingen. Nou, nou. En uh, de meeste opmerkelijk is dat de verschijnselen verdwijnen in het weekend. Ja? En ja, de ouders die, uh, die verwachten dat dit door de, door de wifi komt uh, in, de, in de scholen. En die eisen nu ook dat ze andere computers weer klassiek via ethernet gaan verbinden. In plaats van via wifi. Uh, want ja, ze worden, ik vraag me dan ook af of al die ouders thuis geen wifi hebben. Nee, dat had ik ook dit te denken. Ja. Maar uh, goed... Um, ja, ik denk dat het gewoon meer te maken heeft dat ze even wat beter moeten luchten. En uh, ja, dat ze iets rustiger in die klas moeten. Er ligt slecht ventilatie. En misschien kan het zijn dat ze bij moeten komen door de weeks van een heftig weekend. Dat zou ik willen. Ja, kunnen. overigens is het vreemde dat het niet in één school is daar, maar in de omgeving. Maar bijna bij alle scholen okay. wordt er over geklaagd. En zelfs de, uh, de, Can de Canadezen... Lakehead University... Ja. Uh, weigert wegens gezondheidsredenen redenen... al sinds 2006... Uh, wifi uh, in gebruik te nemen. Um, ja. Je moet er niet uh, aan denken. Het is echt afschuwelijk. Stel je voor dat die uitgezet wordt. De wifi. Oh, oh, afschuwelijk zal het zijn. En dan moet je elke keer naar een vast punt in je huis... Oh. Ik zie nog wel eens van, echt van die retrofilms... dat ze ook naar een telefooncel aan de rennen zijn. De bad guy, weet je, om de politie te bellen of juist andersom. Dat ze er echt in contact moeten treden. Dat ze echt een lijntje ergens moeten aanleggen, weet je? Ja, nou moet ik. heel eerlijk zeggen, af en toe denk ik ook wel eens van. Oh, wat lijkt me dat fijn. Dat ik gewoon even. Ja? En, ja, iedereen verwacht nu dat je ook maar altijd je telefoon opneemt. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik ben nog echt met oude stempel. Ik heb daar niet zo heel veel last van, moet ik zeggen. Ja, nee, ik heb het vooral met klanten die dan om 6 ja, okay. uur s ochtends denken ja. dat ik best bereikbaar ben. Pak, pak die telefoon eens op, je bent toch bakker? Dan ben je om vijf uur al uit bed. Zo zit het. En niet anders. Nou, het is weer duidelijk. Bent je uit Nederland, wat er ook een beetje doorbrak door onder andere de wereld draait door. Wat is dat ook alweer? Vaag komt me iets bekend voor. Iets met, ik, ik zie oh, geel voor. Ja, dat is ook niet. All to you. I'm not the best. uit Nederland en het Ah, Ja, dat komt... Uh, uit de wereld draait door, maar... ik of ik het nou echt mis, wereld draait door? Ik denk dat we vijf ton kunnen besparen. denk ik zelf. Dat, de, dat is, het is dat 6... rode, toch? Ja, er is iets met rood. Ja, ik, ik was van de... Van slechte de... smaak qua... Uh, een, een, een Franse janson, kwam het ook heel vaak in voor. Van die 50 plussers die gingen heel uh, gepassioneerd over jansons praten. Dat je dacht, krommen dit. Of uh, wat was het ook weer... Uh, uh, slechte keuze, noem je het ook weer. Uh, guilty Pleasures. Dat waren ook van die slechte items in de wereld door. Weet je, er zitten een er zit paar van ja, ik, ik, ik was van de week was ik bij Harlem Jazz. Ja? Of eigenlijk Harlem More ja? en Er schijnt ook jazz te zijn. Ik heb het niet gevonden. Ja? Echt, ik ben serieus op zoek gegaan naar die jazz. Ik jazz. heb gewoon niks wat, wat ook maar in de buurt komt van jazz. Ja, is begon. altijd zo. Het, geeft een, het heeft een naam. maar uh, Dat is het enige eigenlijk. Het heeft de naam jazz. Ja, maar maak dan één podium tenminste nog jazz. Ja. Ik, bedoel, ik kom daar voor jazz. Niet ja, voor, het is echt, de jazz niet voor een of andere judoka die gaat dan dj'en. Nee. Dan moet je een beetje... Een beetje met je jazz-rock gaan draaien of zoiets. Jazz-punk of weet ik veel wat. Er is altijd wel iets dansbaars. Echt jazz-muziek om op te dansen wordt wel moeilijk natuurlijk. Ja, okay, dat is maar. wel heel lastig. Maar nou ja. in ieder geval, uh, daar was ook een of andere uh, artiest. Ja? Een of andere vrouwelijke artiest. Ja, en ze was al achtergrondzanger bij. En toen noemden ze allemaal artiesten dat ik dacht van ja, die komen ja. wel vaag bekend voor. Ja, ja en jullie kennen er natuurlijk van. De wereld draait door. Dacht ik helemaal van Oeh. wie dan? En toen kwam er een, een, een ja? vrij forse tegenin uh, kwam er Oh ja, oh, met, dit, met, het, met, het, met dat uh, mooie haar. Een mooie tante om te zien. Ja, vond je? Ja, ja volgens mij ja, wel. Als ik degene voor me ik... heb die jij ook voor je hebt gezien, daar dan is het wel een uh, aardige tante. Ja, ze ja. was hij ook niet degene die... Oh nee, ze deed niet dat stukje bij de Rolling Stones uh, Give Me Shelter of zoiets. Maar, weet je, ik, Murder, ik, uh, we hebben nog wat. Voor mij mag sowieso die vijf ton wel bespaard blijven. Ja, want ik, ik, ik kijk het nooit. Ik vind ja. verkopen aan de RTL of een andere. Dan kunnen ze het programma ook gewoon maken. Dan kunnen ze meer van die foute items erin. Maar ik vind het is niks voor het publiek omroep. Dit. Dat kan niet. Je kan niet vijf ton aan één iemand besteden. En de rest moet ook nog betaald worden. Denk ik, dat is een heel duur televisieprogramma. Terwijl het niet echt uh, cultuur is. Ik wil alleen maar cultuur zien. Op Nederland 1, 2 en 3. Cultuur. Ik moet iets voor leren. Dat ja, heb ik het ook weer. Nederland 1 alleen maar nieuws. Nieuw, ja, de hele dag door. De ja. hele, hetzelfde nieuws, de hele tijd. Nee, niet de hele tijd. Hetzelfde, nou. daar moeten ze eens wat aan komen. Ja, op reis. eens wat meer nieuws maken. Ja, ja gewoon doe eens wat, gebeurt. Nou ja, eh, ja, we wachten het af. Of de wereldrijd door weer met volle enthousiasme gestart wordt, zal binnenkort wel zijn, ergens in september of zoiets. Dus, eh, ja. Nog meer leuke berichten? Uh, nee, ja, je ik de, was je... nog een beetje aan het zoeken eigenlijk. Ah oké, okay. uh, nou doen we straks even een bericht. Doe je eens even een mopje muziek, dames en heren. Kangaroo Court, Capital Science. En ik lees er even het mailtje van Jolanda. Schaamt zich diep als Er is iets gister gebeurt. Zo'n beetje doorgezakt, geloof ik nog zo Op de boot geweest, denk ik. Een van de weinige boten die in Nederland rondvaart. Van al de boten gaan van de hand, geloof ik. Wordt te duur. Je moet ook in stand worden gehouden door op zo'n boottochtje. Ja, daar doet ze. zo graag aan mee, heb ik begrepen. Part of town where the girls get down, and I cannot wait for a chance to go. Wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. Ain't coming home. I ain't coming home. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo core. A kangaroo core In a dusty room, I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight, so I try to save face and I rest my case. The judge pulls me aside and says, "Elavie, let your dog aside." Come. Oh, oh, oh, oh, en Kangaroo Court in de zaterdagmorgen, die is 16 augustus, straks even een overzicht wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen, op 16 augustus, ja ik hou mijn mond dan, en uh, onder andere is, daar kan ik ook melden, vandaag is Madonna jarig. Even kijken hoe oud ze nou precies wordt. Ik weet al, ze is lang onder 50. Passeert mons is veel ouder dan ik ben. Nou ja, goed, ik ben ook bijna 50, dus dat loopt ook uh, niet zo ver uit elkaar vandaan. Maar goed, straks nog veel meer natuurlijk. Het loopt tegen negen uur. Ik zit nog even te kijken naar dat. Uh, dat fruit en dat groente. moet natuurlijk uh, hier in Nederland veel meer worden gebruikt. En het grappige is: staatssecretaris Dijksma kwam met zo'n uh, kratje aanlopen met fruit. En die dacht wel zelf... eens: misschien moet ik nu eens ons voorbeeld. En, uh... Nog eens gaan lijnen. Ja. Ze, kijkt, ze kijkt ernaar. Ja, moet er wel aan geloven. Als goed voorbeeld misschien. Dat is wel een idee. Maar goed, ze willen het ook verder op. Oh, nog. Ondertussen te... zit daaronder zit er gewoon de kroket. Hoor. Dat, uh... Oh, dat wil ik nog niet zeggen. Maar ja, ze ziet er gezond uit, moet ik zeggen. Kijk, ze ziet er ja? gezond uit. Ja, ze richten, Laat uh, ze een foto zien. Flinke tante. Uh, kom. Dus kom aanlopen met het bakje. Ja, inderdaad. Goed gevuld. Goed gevuld. En... Uh, Verder wat ze nog willen gaan doen, is, en dat is op zichzelf wel heel erg mooi... ze willen natuurlijk uh, uh, werktijdverkorting in gaan voeren in de sector... dus dan kunnen de... Uh, en dat wordt allemaal gesubsidieerd natuurlijk weer, dus dat is wel weer goed... en wie weet wordt het straks allemaal vlot getrokken... en wie weet kunnen Rusland gewoon losknippen... So, maar, hey, we gaan het zelf wel redden, we hebben jullie helemaal niet nodig, die steun gewoon... nou goed, we gaan even op naar het nieuws van negen uh, uur naar negen uur... dus het overzicht van afgelopen jaren... dus dat is goed... ja, ja uh, een stukje geschiedenis... een stukje geschiedenis is altijd belangrijk... Soms vergeten we dat even. Maar we kunnen zoveel leren van het verleden. Ja. Dat niet nog een keer gaan doen. We dus gaan maar afwachten of we dat ook echt doen. Dat, ja, we leren. dat, dat, dat, dat doen we nooit. Maar... Dat doen we nooit lijkt wel. We spelen elkaar zo. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS.